8 uur. Dit is door alwegens met het NOS-journaal. Bij de fraude helpdesk hebben organisaties dit jaar veel meer schade door identiteitsfraude gemeld. Tot september kwam voor 1,7 miljoen euro aan meldingen binnen. Dat is meer dan het dubbele van de schade over heel 2015. Volgens de fraude helpdesk is dat nog maar het topje van de ijsberg... omdat veel organisaties geen aangifte willen of durven doen. Het overgrote deel van de fraude komt doordat identiteitsgegevens via het internet op straat komen te liggen... Ook zijn organisaties soms op de werkvloer slordig met documenten. De lokale partij Team Meijerijstad heeft de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Meijerijstad gewonnen. Volgens de voorlopige uitslag krijgt Team Meijerijstad elf zetels in de raad. Het CDA is tweede met negen zetels. De andere partijen volgen op grote afstand. De opkomst was net iets boven de 41%. Meijerijstad wordt ingesteld op 1 januari 2017. In Melbourne zijn maandag honderden mensen ziek geworden door hevig noodweer. Vier mensen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van een extreme astmaaanval. aanval Doordat er veel regen viel, kwamen in één keer enorme hoeveelheden pollen in de lucht. Mensen met overgevoelige longen kregen meteen ademhalingsproblemen. Negen mensen liggen in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis in Melbourne. Deskundigen zeggen dat de combinatie van slecht weer en een pollen-explosie uniek is. Bladeren op het spoor zorgen ook vanochtend voor problemen. Volgens de NS rijden er net als gisteren minder treinen tussen Den Haag en Utrecht en tussen Schiphol en Nijmegen. Sinds vandaag moeten ook treinreizigers tussen Amersfoort en Ede-Wageningen rekening houden met een langere reistijd. Bladeren maken het spoor glad. Door het slippen vlakken de treinwielen af. Door deze zogeheten vierkante wielen vallen er treinen uit. Het weer in het noorden geregeld zon, in het zuiden is het nog bewolkt... maar ook daar breekt later wat vaker de zon door. Het wordt hooguit 11 graden. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Morgen veel zon, minder wind, maximum temperatuur dan 7 graden. Dit was het NOSJet. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geholpen op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Hotel Hoogland, goedemorgen Zandvoort. En u hoort Irene de Jager. En dat is Pieter Jouwstra. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Irene. Um, de techniek vandaag is in handen van Casper uh, Geurensen. De redactie was deze week van Yvonne Rosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie van Gerry Rutte. De koffie wordt gepresenteerd door Gerry Rutte of Yvonne Rosendaal Het is maar net wie erin dichtst... ...van de buurt van de koffie staat En hij is goed, die koffie. En de koffie is goed. Dus uh, kom vooral uh, radio luisteren bij Hotel Hoogland, uh, bij de Watertoren... ...want uh, het is hier altijd heel erg gezellig. Pieter, wat gaan we doen vandaag? We beginnen zo meteen met uh, de redders uh, op zee. Hè? De opstapper van de week, uh, die zit bij ons. Daar gaan we zo mee praten. Dat is Bas Mertens, Bas Mertens van de KNRM. En Ellen, Ellen Verhey, die zit natuurlijk uh, naast er, daarna... naast hem. Want Ellen die nee, is. We mag eerst even het programma nog. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik. Maar Ellen is verantwoordelijk voor de PR van uh, het, uh, de Botenhuis Zandvoort. Heel belangrijk. Dan gaan we praten met uh, Toos Berger over de Classic concert. Dat zondag plaatsvindt. Een heel mooi concert. En daar moet u echt naar gaan luisteren. Maar die gaat er alles over vertellen. En dan hebben we de onderwijzer van het jaar. We hebben wat evenementen met van een jaar. Ja, er wordt hier van alles gekozen. Nou, nou, nou maar we gaan praten met Joke de Jong. Die is van heel Nederland onderwijzer van het jaar geworden. Heel bijzonder. Ja. Daarna dan komt Albert Korper praten over de vrije horizon, namelijk de plaatsing van het windpark op IJmuiden. Ver niet duurder dan voor de Hollandse kust. En er is nieuws, want de Tweede Kamer die heeft al besloten dat het eigenlijk hier vlak voor de kust moet komen. Belachelijk, Ja. Goed. Ja, dan hebben we een ingelaste uitzending van Patrick Berg, die komt even praten, want die is namelijk ondernemer van het jaar geworden. En ja, dat vinden wij heel bijzonder. Dus, dat is de man van de zeemeermin, hè? De zeemeermin op de boulevard. Dan is er een tentoonstelling uh, in uh, Zandvoorts Museum over Zondvoorts DNA. Jan Kool komt erover praten. Ja. En dat is toch ook wel bijzonder. Dan hebben we als laatste Hans Rijmers. En die komt vertellen over de jazz in de krocht. En ja. dat is uh, heel gezellig. Goed, maar bah. eerst de KNRM. Bas. Ja. <laughs> hoe lang ben jij al opstapper? Uh, nog niet zo gek maar. Even in de microfoon. Ja, precies, te zijn uh, anderhalf jaar eigenlijk, Bas. Hoe ben je ertoe gekomen om opstopper te worden? Poef, uh, ja, op zoek naar nuttige tijdsbesteding. En thans wilden wat nuttigs gaan doen met mijn tijd. En s avonds zijn in de weekenden wat uren over. En had zich getrokken met de zee. En of erin of erop bezig geweest. Kan je zwemmen? Een beetje. <laughs> en ja, toen zag ik op een gegeven moment zo'n zo promotiekaart te liggen. Ingevuld. Een keer een avond langs geweest. En sinds die avond uh, besloten te blijven. Je bent nog hartstikke jong. Valt op zich mee, 35. Dus jong. Ja, ergens in het midden van. Ja, ja. <laughs> eh, Bas, eh, er is een opleiding voor nodig. Ja. En je kan niet zomaar opstoppen worden. Nee, correct. En wat voor opleiding is dat? Uh, ja, bestaat eigenlijk uit verschillende aspecten. Je werkt er uiteindelijk naartoe. Dat je naar Schotland toe gaat voor de training met varen. En alles erop en eraan, het hele verhaal. Uh, begin... Ben je vooral bezig eigenlijk de boot te leren kennen. Uh, wat is er aan boord van de boot? Uh, wat hebben we allemaal? Wat kan ermee gedaan worden? En de apparatuur leren kennen. En uiteraard heb je daarbij gewoon papieren nodig. Zoals vaarbewijs 1 en 2 die je gaat halen. Uh, Marifoon ben ik momenteel mee bezig. En UW-training al gedaan. En uw houdt eigenlijk in is dat je naar een offshore trainingscentrum gaat. Uh, van de KNRM, in dit geval in Rotterdam. En daar ga je allerlei simulaties doen met helikopter... een soort met een helikopter die ondersteboven in het water gaat... ...waar je moet uitzien te komen en dergelijke. En survival op zee training. En het heeft er eigenlijk alleen maar mee te maken van... ...als het vanuit onze kant een keertje misgaat... ...dat je in staat bent jezelf te redden en weet wat je moet doen op zee. Eh, nou wordt het oefenen eh, vaak gedaan hier op zee. Correct. Maar dan is het een, een plat water, glad water. Ja, ja. Ga je er ook met windkracht 8 in? Uh, ja, dat zijn wat leukere dagen dat de oefeningen gedaan worden. Nee, je dat nou? Ja. <laughs> Windkracht 8, hoge golven. Ja, maar dat is wel het leukste om te doen. Kijk, uh, alles heeft zijn voor en, en zijn nadelen met de training. Kijk, als het gewoon heel slecht weer is, kan voorkomen dat je een heel slecht weer naar buiten moet. En je kan er ervaring mee opdoen. Uh, het is mooi, spannend. Is je wordt wel erg nat. Jongensding, Je wordt zeker, weet, erg jat, maar heb je nat, maar heb je een erg goed pak vooraan. En met de rustigere dagen kan je weer andere aspecten trainen. Dus... Ben je alles overboord geslagen? Uh, nee, nee, nog niet, oh. uh, <laughs> nog niet uh, per ongeluk. zeg maar. Die boot die vaart wel heel hard? Uh, ja. Cool. ja Hoe hard? Knoopje of 35, 36 als je goed loopt richting de 70. 70 kilometer per uur? Ja. Dat is hard. En als je dan overboord valt, dan uh, kan je terugzwemmen? Uh, ja, dan moet je wel even wachten voordat de boot is omgedraaid <laughs> voor je inderdaad. Maar dat is de bedoeling op zich dat wij zeg maar, aan boord blijven en niet overboord gaan. Uh. <laughs> ja, wat is jouw functie aan boord? Uh, momenteel opstappen. Ja, en, en waar zit je dan? Waar sta je dan? Uh, ligt er eigenlijk een beetje aan. Met, met, uh, met trainingen wisselt het gewoon door. Zodat je of de communicatie of de navigatie aan het doen bent. Of je staat voor of achterop. En doet eigenlijk het handwerk, om het even zo simpel te zeggen. En tijdens uh, als de pieper afgaat en er is een oproep, dan is het uiteraard van wie is er beschikbaar, wie kan wat... en wie is daar het beste in, en die wordt op die plek ingezet. Dus het is altijd een beetje schuiven, zeker als opstappers zijn. Aan het begin ben er gaan roleren erin om elk verzet onder de knie te krijgen en weten wat je aan het doen bent. Ja, we hadden 14 jaar geleden Heinz Rama hier, ook opstapper, ja. en die zei ik zit altijd bakboord voor... Ja, nou, dat is nou lekker. ik zie hem toch vaak op verschillende plekken zitten, Kijk, hoor, moet ik eerlijk, ik. eerlijk zeggen. Uh, <laughs> nee, nee, nee. Er zit geen bordje heinlinks bij de plotten, geloof oh. ik. Uh, dan zo zoverre, ik <laughs> nou, weet. Okay. Zeg, nou, hebben je het hartstikke druk gehad afgelopen week? Eerst Sinterklaas binnenhalen? Ja. Hoe ging dat? Uh, ik was er helaas niet bij met Sinterklaas. Ah, je hebt wat gemist. Ja, ja weet ik. Uh, zeg, het is een hele leuke dag. En heel mooi om mee te maken. De foto's die ik er zag langskomen, zag er heel tof uit. En ook de, de waterski-pit klonk zeer indrukwekkend. Daar hadden we het net over. Ja. Inderdaad. Dat die droog was teruggekomen. Ja, ja uh, die uh, had geoefend, denk ik. Nee, ik kon er helaas niet bij zijn die dag. Uh, andere... Maar de dag daarvoor, zaterdag, hadden jullie de dag voor de donateurs. Ja, klopt. Daar ben ik wel bij geweest. Uh, 40, 50, 60 jaar donateur. En die ja. mochten ook meevaren. Ja, gelukkig hadden we een redelijk rustige zee in dit geval. Ja. Want dat is toch wel, wel nodig. Want ja, er zaten gewoon mensen op respectievelijke leeftijd tussen... Ja. waar je toch iets voorzichtiger mee moet doen. En het voordeel is van... Het enige stukje wat even lastig is... is dat de mensen met een trappetje omhoog moeten om in en uit de boot te komen. Nou, daar kan je begeleiding bij geven en dat is prima te doen. En het moment eigenlijk als de mensen aan boord zijn... Ja. Dan is het gassen. Nou, rustig aangas geven. <laughs> Want iedereen moet gewoon veilig aan boord blijven. Je kan niet volgas gaan varen als iedereen niet helemaal stabiel te benen is. Maar de mensen aan boord zijn en ook het land weer op. Ja, het is vrij simpel. Er komt de sea in gevaar, die wordt opgetild En we zijn weer op het land. Nou, <laughs> heb jij een... gekozen om opstapper te worden? Ja. Uh, er zijn altijd tekortopstappers, want uh, je weet nooit uh, wanneer je opgeroepen wordt... Nee, ...en wie er dan beschikbaar is. Nou. Wat zou je willen aanraden naar jongen, jongens, meisjes? Uh, welke leeftijd? Nou, 18 plus is geloof ik... 18 e vereiste. Ja. <laughs> hoe sneller je ermee begint, of hoe vroeger je ermee begint, hoe beter natuurlijk. Want hé, je bent natuurlijk als je 18 bent uh, flexibel... Uh, en heb misschien meer tijd, of ja, misschien ook niet als je studeert, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Mm -hmm. Maar hoe, hoe vroeger je ermee begint, hoe beter het natuurlijk is. Ja, zeker we weten. Weer... Ik moet zeggen, toen studeerde had ik meer tijd dan ik nu had. Uh, alsof je daar heel erg druk bent. Voor mij heb je juist een hele mooie, flexibele indeling ja. van de week. Dat je ja. op verschillende tijden door de week in het dorp beschikbaar bent. Ik, ik kijk even naar een samenwerking. Jullie werken nauw samen met de zandvoers Rennersbrigade. Ja. Daar zitten ook jonge lui tussen. die affiniteit met de zee en redden hebben. Zit daar nog potentieel tussen? Dat je zegt van. Ja, het is, het is een vijver waar we, denk ik, graag uit willen vissen. Maar het zijn. Uh, het werk ligt dicht bij elkaar, maar verschilt van elkaar. En ik denk toch dat je voor het ene een bepaalde keuze maakt. Voor, of voor de reddingsbrigade of voor de KNRM. Uh, het zou op zich een mooie, logische doorgroeioptie zijn. Maar. Ja, zover zo ik weet is het nog helaas niet zo dat het werkelijk zo werkt. Uh. Nou, ik, ik zie een aantal opstappers die uh, vroeger bij de Rennersbrigade hebben gezeten. Uh, ja, ja, klopt, zeker weten. En nog steeds, en nog steeds? Ja. Ja. ja. Ja, natuurlijk de, inderdaad, ja, ja. Ja, dat is toch een potentie wat daar ligt. Ja, maar als je ziet hoeveel man er zit bij de Rennersbrigade, mogen er best op aan ons toe komen, geen punt. Uh, nou, dat kan ook <laughs> samen zijn. Ja, inderdaad, zeker weten. Z hebben zij veel mensen beschikbaar, de reddingsbrigade? Nou, dat, dat zou ik niet uh, durven zeggen. Wel is het zo dat er... Een, Ellen. een. Ja, dat klopt. Ellen Verheij. Ja. Ik uh, ben ook uh, betrokken bij de KNRM Zandvoort. En het is uh, wel vanuit het hoofdkantoor uh, naar beide hoofdkantoren. Want ook de reddingsbrigade is landelijk uh, uh, georganiseerd. En de, zowel het hoofdkantoor zeg maar, van de KNRM als van de reddingsbrigade... heeft nu wel gezegd van, goh, wij willen meer gaan samenwerken met elkaar. Want je, je, zit, je hebt toch uh, feitelijk het, uh, ja, een vergelijkbaar doel... en je bent, je bent er voor de veiligheid op, op zee en op het strand. En uh, nou, nu zijn we eigenlijk, uh, dat is vrij recent, uh, gecommuniceerd. En nu moeten we kijken hoe we daar ook lokaal uh, invulling aan kunnen gaan geven. En uh, dus, dus dat is iets waar we waar, wat zeker uh, ook de aandacht zal hebben. En dat wil trouwens niet zeggen dat er nu nog helemaal geen samenwerking is hoor. Want uh, ook als er een actie is of de pieper gaat of ja Dan trek je hoe dan ook al samen op. Dus, um, maar er zijn wel ontwikkelingen wat dat betreft. Nou, mooi. Nou, dat is mooi. Dat is fijn om te horen. Eh, heb je al een, een redding uh, meegemaakt die je denkt van, nou, dit is het waard om uh, opstapper te zijn? Ja, ja. Wat ik zeg van de ene, zoals uh, in, in, in de krant beschreven ook, en het mooie daarvan vond ik eigenlijk een mooie terugkoppeling ook naar de reddingsbrigade. Was een samenwerking tussen de reddingsbrigade waar we mee aan het zoeken waren. En het mooie van dit geval was als iemand van de katamaran overboord geraakt... en die kon niet meer terugkomen bij de boot... en die was eigenlijk al best wel ver weg, de zee opgetrokken. En door zijn eigen toen, dat hij ook een noodsignaal bijmaat... dat je bindt een heel klein puntje, vooral in een zwart wetsuit... met een zwart reddingsvest, met een klein golfslagje... is het lastig om hem te vinden, heel simpel. En het mooie hiervan was, was door het lichtsignaal... Uh, we waren eigenlijk denk ik een half uur aan het zoeken en toen weer vanuit de kant doorgegeven van... hé, hey, dus vak al afgegaan, die kant op varen en toen hadden eigenlijk de persoon binnen een no-time aan boord. En eindgoed... is, is dat niet gelijk ook iets om, om iets mee te doen? He, dat het blijkt dus dat iemand in een zwart pak he, ja. dus he, met een klein lichtje heel moeilijk te vinden is... dan moet daar toch eigenlijk gelijk ook iets aan vastgeplakt worden van... jongens, ja. dit kan zo niet, dit moet anders. Nee. Helaas is, is de standaardkleur van, van neopreen wat je het meeste ziet, uh, is zwart. Het is tegenwoordig wel wat hipper om meer kleurtjes erin te doen. De uh, jaren negentig, wetsoets om het zo te zeggen, met de neon, uh, felle kleuren. Dat zou eigenlijk het beste zijn om je ja, snel in te bedoel, vinden. Het gaat toch ook niet hoe, hoe, hoe, om hoe het eruit ziet. Het gaat erom dat als er iets gebeurt, dat je veilig bent. Ja, dat nou, is. Maar belangrijker. Helaas uh, wordt die overweging niet <laughs> gemaakt en wordt er wel aan gedacht van hé, hey, wat ziet er goed uit en wat is, wat, wat, wat is mooi. En ja. niet van hé, hey, hoe ziet dat eruit als ik werkelijk in de ja, of, problemen kom. Of iets kom. van een toevoeging. Ik bedoel, als je een, een, een fluoriserend vestje of, of wat dan ook eroverheen aan doet, dan ja. ben je ook al gelijk Ja, zeker weten. Uh, met de gekleurde Lycra bijvoorbeeld. Zij die dunne shirtjes uh, die je ja. zomers gebruikt. Ja, gebruikt er uh, overheen trekken. Als je die er overheen trekt. Het scheelt een heel groot stuk. Nou, ik dat ligt deze. ook altijd <laughs> bij de persoon die gered moet worden. Het zijn zoveel dingen. Natuurlijk wil je nooit uh. dat je gered moet worden. Maar er zijn wel een aantal dingen die je zelf kan doen als je op het water met een sport ja. bezig bent. Die is nou ja, heel met, veel beter. Bijvoorbeeld, maakt. Er zijn natuurlijk mensen die ...prachtig vinden om met dit weer naar buiten te gaan... ...en de zee op te gaan. Maar juist op zulke dagen... ...is het heel belangrijk dat je goed zichtbaar bent... ...mocht ja. er iets gebeuren. Je gaat er niet vanuit, ...maar het kan gebeuren. Ja, zeker. Belangrijk wat je zei... ...dat is de, dat je zoekslagen maakt zo met de rennersbrigade. De ja. samenwerking is dus wat dat betreft... ...erg goed. Ja, zeker weten. Dat was dertig jaar geleden... ...was dat onmogelijk. Oké. Okay. <laughs> Toen was er geen samenwerking. Ja, nou, weet Pieter dus alles van. Dus dit is heel positief. Positieve ontwikkeling. Okay. Nou. Uh, dus laten we even een oproepen doen, jongens en meisjes ook, ja, vooral ja, meisjes ook, voor opstappen bij de Koninklijke Nederlandse Geruidsmaatschappij. Nou zitten de mensen te luisteren die zeggen ik woon in Zandvoort, ik werk in Zandvoort, uh, ik zou wel eens iets meer willen weten, bij wie kunnen ze dan zich melden om vragen te stellen? Als het echt gaat om het, uh, om het varen en, en het opstappen worden. Redder op zee. Redder op zee. Dan kan het beste uh, contact opgenomen worden met onze schipper. Dat is Jan-Willem van den Bout. Ja. En um, sowieso zijn al zijn contactgegevens te vinden via onze website. Dat is knrnnl slash Zandvoort. Maar zijn telefoonnummer staat ook in de, in de krant. Ja, in, het in, het, in de Zandvoortse, in de Zandvoortse krant. Courant. Ja. Um, maar ik kan het ook nog even opnoemen. Ja, Dat is 06. 2000 3427 en ik zal dat nog maar een je. keer ja. zeggen. Dat is Jan-Willem van der Bout, onze schipper zijn telefoonnummer is 06 2000 3427 en meer informatie ook over de functie van opstapper is ook te vinden op onze website, onder het kopje ook vacatures. Goed zo. Dan heb ik nog een vraag, Annie, jij zit ja. hier zo mooi. Uh, tegeltjesactie, want ja, de botenhuis is bijna klaar. Ja, ja het wordt als het goed is volgende maar, maand opgeleverd. Maar dat is een casco, dat moet aangekleed ja. worden. Dat doen jullie ook zelf. Ja. Dus het is niet alleen opstappen, het is ook tegelen. Uh, ja. Ja, we zijn... Uh, ja, de tegeltjesactie, nou, de, de, daar hadden we de twee weken ja. terug al een hele... Uh, ja, hebben we daar ook al wat aandacht aan uh, besteed. En ik, ik, wellicht heeft dat wel uh, geholpen. we zit nu, geloof ik, de teller sinds gisteravond op 65. Dat is niet dus Kijk, dat dus is, dat niet. is uh, Daar moet minimaal een nul komen <laughs> ja, ja, ik wil ook wel minimaal 100, uh, 100 verkopen. Dus bij deze nogmaals uh, een oproep. Als u de KNRM wilt steunen bij de inrichting ook van het boothuis. Dan kunt u een tegeltje kopen. Daar komt uw naam op. En dan steunt u, uh, ja, dan, dan steunt u ons... met de verbouwing en de inrichting... Uh, van het boothuis. Niet dat het belangrijk is wat de kosten zijn... maar het is voor donateurs 25 ja, euro. Of als u donateur wordt. 50 euro. Nee, nee als, als donateur bent of wordt... 25 ja. en anders eenmalig 50. Oké, okay. maar... het staat in de krant. Uh, ik moet dan mijn naam opgeven... En aan wie moet ik dat briefje sturen? Als u al uh, een mailtje stuurt naar pr.zandvoort.knrm.nl, dan uh, zorg ik dat alles verder in, uh, in orde komt. Nou, ja, en op, ik, de ik, kun je, kun je vinden, op de site kun je er ook vinden. Ja, en de op de website ook. Hey, maar ik heb helemaal geen computer. Waar kan ik het in de brievenbus gooien? Dat kan, dat mag wel bij mij. Nou, waar woon jij? Haarlemmerstraat 42. Haarlemmerstraat 42, daar het briefje in de bus gooien. Ja, kan dat. Dit is de naam die op taartje ja, moet. En je mag ook bellen. Dus uh, ja, we proberen het zo makkelijk mogelijk uh, te maken voor maar het de mensen. En is als je een briefje in de bus gooit? B.O. Haarlemestraat. 42, 42. In 40, Zandvoort. Liefst meteen met geld erin. Oh, dat zou helemaal prachtig zijn. Ja. En een naam erop. Ja. En dan komt alles voor de bakken. En Zandvoort. Ja. Ja. Oh, nee, kom op. Zeker. Allemaal een tegeltje. En dan staat je naam in het boterhuis voor de ja. eeuwigheid. Ja. Ja. En we mogen ook allemaal komen kijken, natuurlijk, bij de opening. Omdat, uh, nou ja, we weten nog niet exact wanneer we die gaan plannen, want dat hangt er gewoon ook good. We willen dat pas doen als het ook echt af is, laat ik het zo zeggen. Okay. En uh, zo'n bouwplanning is soms wat uh, meer fluide, zou ik aan zeggen. En Ellen, er is ook nog een etentje. Ja, dat klopt. 30 november, woensdag 30 november. Komt al een eten bij MMX voor het goede doel? Er zijn, um, ja, dit is een ontzettend gul aanbod ook uh, van Remo de Biaz en restaurant MMX hier in uh, Zandvoort. En um, als u daar gaat eten op woensdag 30 november, dan gaat een deel van de opbrengst. Ook naar uh, het reddingstation hier in Zandvoort. Ja, let wel, jullie moeten wel reserveren van tevoren. Want ja. anders dan kan het zijn dat je voor een, de, volle, ja. een volle deur ja, of klopt, een dat klopt. Houdstvaart ja, ik... nummer 13. Ja. En reserveren kan bij 5717523. Of je loopt gewoon even binnen bij ja. MMX. En, ja. en, en zorgt dat je maar, een taartje hebt. Ja, en te reserveren loopt inderdaad direct via bij MMX. Bij zoals, MMX. Ja, nou, dat zijn zij ook gewend. Nou, uh, uh, uh, Super helemaal top. Ja. Bas, ik wens je enorm veel succes met het opstappen. Ik hoop oprecht dat je niet te veel hoeft uit te rukken. Voor okay. nood. Dank u. Want dan is het echt mis. Maar als je moet uitrukken, dat je dan veilig inderdaad verder terugkomt. Precies. Gaan Alles best doen. Okay. Ellen, bedankt. Ja, u, u, ja, Jullie ook. Hartelijk bedankt wederom voor jullie tijd en de aandacht voor de KNRM. Graag gedaan. Graag gedaan. Hartelijk bedankt. We hebben muziek. We zijn weer terug. En bij ons is uh, Toosberg. Goedemorgen. Toos. Goedemorgen. Je hebt een uh, mooi papiertje. Het persbericht, trouwens, dat heeft Pieter volgens mij. Uh Vast wel. Ja, uh, zondag, dus morgen. Ja. Het Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolaas Devens. Of, of Devens? Devens. Dat is de dirigent. En Hetti Jansen, dat is een mezzo-sopraan, die komt uh, zingen. Ja, en volgens mij wordt dat fantastisch. Met Ravel, Elgar en Wojcik. Nou, dat, dat kan niet missen. Dat kan nee, niet nee missen. dat kan niet missen. Ik vind nee. het enorm jammer dat ik er niet bij ben. Want ik moet morgen. heb ik mijn. Uh, Mantelzorgdag dus ik ben oh, dus, ja. Als het goed is ben ik er wel bij, Want ik niet snap. Dus nee, kan je me vertel. even uitleggen. Ja. Hetty ja. is doctorandus. Ja. Als zangeres. Ja. Maar ze heeft eerst communicatiewetenschap gestudeerd. Ja, nou ja, dat gebeurt toch wel eens meer. Dat mensen een bepaalde studie volgen. En, ja, en dan ineens denken, jeetje, ik kan, kan toch, toch eigenlijk wel heel mooi zingen. <laughs> ja. En dan een switch maken naar... Uh, ja, naar dat verwacht het... je toch helemaal niet? Nee, maar goed. Ik, als dat uh, je passie is, ja, vind je het wel slim. Ja. Als je dan toch zorgt... Hè, dat, misschien gebeurt er iets waardoor je niet meer zou kunnen zingen. Dan heb je toch... Kan je je, je, je, je ja. andere ik vind het, het knap. Ik doe mijn petje af hoor. Dat ja, je hier ja, ja, ja, zo ja, ja, staan. Ja, nee, ja. En dan zeg ik. ga toch wel zingen. En dan bij Avia Heijnen ga je op les. Ja, dat, ja, mooi. Ik vind het wel heel mooi. Dat is heel knap. Ja, dus het zegt wel iets over haar, denk ik ook. Hè? En als dat je dan het, ziet waar ze allemaal heeft opgetreden. Ja, ja, ja, ja. Dat is en, een lijst. Het is heel veel, ja. ja. Het is heel mooi. Ja, ik ben ook heel blij hoor dat ze komt. En uh, het is niet de eerste de beste. Nee. Dus ik, uh, ik denk dat het wel heel mooi gaat worden. En wat ik wel heel erg leuk vind... is dat zij uh, van Elgar de Sea Pictures gaat zingen. Ja, dus ja, het ja. heeft alles met is zandvoort. Heel met, is uh, stuk. Ja, maar het heeft ook ja. met zandvoort een beetje te maken. Ja, hè? Het is een hele mooie lijst, hoor. Ja, van ja, dat... ja. Leg eens ja. even uit, Toos de, de Elke. Want die heeft allemaal letters gebruikt voor allerlei stukken. Hè? Ja. Hoe zit dat precies in elkaar? Weet jij dat? Nee. Ik nou, zien. er zijn vast muziekkenners die dat allemaal kunnen oh, vertellen. Oh, dat zou ik je zo kunnen zeggen. Maar ik, nee, ik weet het niet. Nee, nee, nee. Dat, dat, uh, ja, Oké. Okay. Nee. Maar en wat, gaat, wat gaan ze spelen van Woordjak? Van Woordjak gaan ze de symfonie nummer 8 zo. spelen. En dat is uh, niet de nieuwe wereld. Oh, dat, dat is ja, nummer 9. Dat... Ja, dat is heb ik ooit eens bij het uh, Heemstede Filmonius. Die wilden ook graag weer komen. Die komen vrij regelmatig ja. het openingsconcert doen. Ook volgend jaar weer. En toen zei ik jullie mogen komen. Maar je speelt voor mij, voor Jack. Nee, nee, nee. de nieuwe wereld. Ik zou je zeggen dat ik was 16 jaar. Toen ik dat voor het eerst hoorde. Nou, en iedereen die keek me raar aan. Omdat dat toen was het alleen maar hip om de Stones en de Beatles enzovoort. leuk te vinden. Met name maar het dat, langzame gedeelte. Maar dat ja, pakte ja. mij zo enorm. Ja. Dat, dat van de nieuwe wereld. Ja. Dat, is, dat is altijd bij me gebleven. Ja, weet je wat ik van Woordjak vind? Heel veel mensen denken: Oh, Woordjak. Nou, dat zal wel heel zwaar zijn ja. en zo. Maar we hadden uh, in juni. Hadden we Septentrionus. Dat is een blazersensammel. En die speelde uh, Serena voor winst van Woordjak. Nou, ik zal je zeggen... ik ben helemaal verliefd geworden op dit stuk. Ja. Ik vind het zo mooi. Ja, het, is, het is heel harmonieus en heel... Ja, ja het is warm wat je ja, dat, dat, dat Ja, dat verwacht je eigenlijk niet. Ik, als ik Woordjak, die naam... dan denk ik, oh, dat is vast heel zwaar. Ja. Maar nee. dat is helemaal niet. En het, ik vond het zo mooi. Ja. Dus en ik, werd er wordt ook nog een Ravel gespeeld. En Ravel, ja, ja. Bavana pour un infante defunte. Ik weet niet wat het betekent, maar een infante defunte. ja. Nou, het is iets... Ik, mijn Frans is zijn. niet zo... Uh... Nee, nee, nee. Maar het is een heel spannend programma wat je hebt. Ja, het is, het is een mooi programma ook weer, denk ik. Is het een groot orkest, Toos? Uh, 70 man 70 en vrouw. Ja, de kerk zit vol. Dus vooraan kan, kan geen rolstoel staan. Dus uh, de zuster uit Heemstede die altijd trouw komt... die heb ik gezegd, blijf nu maar weg. En waarom? Achterin? Uh, nou ja, achterin in het tussenstuk zou wel ja. kunnen. Maar uh, ja, ze vindt het altijd wel mooi om vooraan te zitten. En dan kan ze of op de vleugel kijken. Of, uh, want ze, ze, kan, ze zit in een rolstoel en ze kan niet praten. En, uh, dus uh, dat is voor haar altijd wel heel... Uh, ja, nou, nou begint dat concert morgen om drie uur. Ja. En om half drie gaat de kerk open. Ja, klopt. Er zullen ongetwijfeld te weinig kussentjes zijn, als het, als het zo druk is. Ja, ja ik, ik roep het elke keer nee, weer me. van ja, neem je, je eigen kussentje, kussentje mee. mee. Ja. <laughs> ik heb het mogen hoor. Ik heb het ja, de ja, ja, ja, ja, de ja dan van de denk de ik, ja, van... ik. Ik geef maar even een voorzitter ja, hoor. Ja, nee, maar dat is zo. En dan denk ik van ja, het, de, de, de, het is inderdaad zo op neem een dat, plastic tasje, stop ja, een kussentje, dus kleine en je kan moeite kan erop zitten uh, en uh, ja, er is ja, niks. Uh, nee hoor, dat is zo, dat is ook zo. En dat allemaal voor vijf euro. En dat allemaal voor vijf euro, ja, hoe kan het, hè? Hoe kan ja. het, ja? Toen is er nog een pauze halverwege. Halverwege hebben we pauze, ja, dat is zoals altijd, En het is omstreeks ja, ja. vijf uur afgelopen, neem ik aan. En vijf uur is ongeveer afgelopen. Ja, het wordt heel slecht weer, maar ik hoop toch wel dat mensen het toch de moeite waard vinden om. Uh, ja, in de kerk zit je droog. En in de kerk zit je droog en warm. Nou, plezier. en gezellig met elkaar. Ja. Dus uh, je kan het delen, de mooie, de mooie muziek. Dus, dit, is wel, dit zijn wel weer een van de, van de beste. Uh, uh, ja, nou ja, weet je, ja, je kan ja, het niet zeggen, want ik, het is allemaal nee, bijzonder. Nee, ik vind het allemaal mooi. Ja, en het, het is, is allemaal, allemaal bijzonder. En, en we proberen ook voor volgend jaar hebben we het programma nu weer rond. En dan denk ik van... Vertel even, ja, vertel even. Nou, wat voor bijzondere dingen. Nou, wat Eén. ik wel heel bijzonder vind, Pietro En ja. dat zou je ook denk ik wel heel leuk vinden. Dat wij dus mail kregen van da, uh, Daniel Weinberg. Nee. nee. En die komt. Oh. Die komt. En want, uh, nou ja, ik mail dan terug van, nou, wat leuk. En dat hij is op dit moment bezig... Met een uh, programma van uh, De Meester en de Leerling. He, hij speelt daar met ja. Martin Oei. Dat is een vrij jonge pianist. En uh, dus de Meester en de Leerling. Maar wat hij erg leuk vindt om te doen op het moment, is op de kleinere podia. En uh, dat hoeft niet zo nodig meer in het concertgebouw of uh, oh, in de muziekia. datum al weet. Uh, ja, dat is in december. Ik weet het niet nog. Uh, ja, ik weet het een wel, maar dat even... Wordt een ja, grote, groot, ja. Dat wordt een grote... Nee, nee, nee, nee. Gewoon nee, nee, de, nee, de, nee de wordt de gewoon een kleine, kleine... Ja, gewoon in de Prootstantsekerk. Nou, kerk, hij ja. staat in mijn agenda hoor. Daniel ja, ja, ja, ja. maar het, het feit dat je dan toch met zo'n impresario contact hebt en zegt van ja, nou hartstikke leuk dat we die mail krijgen. Maar dat zal wel ver boven ons budget liggen. En dan krijg je mail terug van nou zeg maar wat. Want eh, als het 2000 euro kan dan komt die voor 2000. Maar als het ja soms dan gaat die ook wel voor 750 euro bij vuist spreken. Dus we hebben daar een gulden middenweg uh, gevonden. En dan en, uh, en komt het ligt al vast. Wow. De overeenkomst is dus al getekend. Goed hoor. Ja dat, daar zijn we echt super trots op hoor. Ja. Nou, denk en Ik en van, de Maastricht de Staar komt ook volgend En jaar, volgend jaar kerstconcert met de Maastricht de Staar. Dus nou, we hebben gewoon weer een prachtig mooi programma. Nou, ja, goed. dat is echt heel leuk. Nou, ja. we gaan eerst morgen genieten. We gaan eerst morgen genieten om drie uur. Half drie gaat de kerk open. Als het slecht weer is, gooien we hem nog wat eerder open. Als we zien dat, uh, dat de mensen hard staan. niet voor de deur hoeven te staan. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat maakt ons niet uit. Het, uh, dus dan uh, gaat het nou, helemaal goed geweldig komen. Geweldig, Toos. Ja. Weer fijn dat je hier was. Ja, dankjewel. En uh, volgend jaar gaan we het zeventiende jaar al in, hè? Ja, goed, hè? Het zeventiende jaar. Goed, hè? Ja, ja. kan maar de eerste uit. Nog herinneren. Ja, ik ja. ook. Met, met hoe heet hij Louis, Louis van Dijk. Van Dijk. Ja. Ja. Ja. ja, prachtig. Nou. Wij gaan allemaal genieten, helaas. Ja. Pieter komt wel. We nou, dus gaan naar de fijn. kerk morgen om half drie. Gaat hij open? Drie uur begint het concert. En het wordt heel mooi. Dus, uh, en vijf euro's. Slechts vijf, vijf, vijf euro's. Euro. Ja, ja, Daar dus kan je een hele mooie middag voor hebben. Goed zo. Veel plezier. Okay. Dank, Dank jullie wel. Dank je wel, Toos. En we hebben muziek. Geef mij een stielgitaar, een glaasje wijn en drink met mij heel de avond in een maneschijn. Een kaart die brandt, een bar muziek. Bij met zijn twee, daar is romantiek. Een stielgitaar en een glaasje wijn en blijf bij mij heel de nacht tot de zon weer schijnt. Jij leeft een zacht melancholie, je stem klinkt als een mooie melodie. En denk alleen, laat ons gelukkig zijn, alleen maar met z'n twee, kom ga met me mee. Geef mij een spiergitaal, een glaasje wijn, want deze nacht hier met jou moet als een sprookje zijn. Je de zacht, je dames je en alle woorden zijn een melodie. En breng me wijn, laat ons gelukkig zijn, alleen maar met z'n twee. Kom, ga met me mee, geef mijn een stiergitaar, een glaasje wijn. Jouw ja, lip in zacht melancholie, je stem vindt als een mooie melodie. Een viel litar en een glaasje wijn. En blijf bij mij heel de nacht tot de zon weer schijnt. Een kaars die brandt en baan muziek. Wij met z'n twee daar is romantiek. Een spielitar en een glaasje wijn. Wij met z'n twee laten onze zijn lukt en wie hebben we nu aan tafel? Ja, een, een, een Nederlands beroemdheid. Zeker weten. <laughs> Absoluut beroemdheid. Ja. Zandvoorts, een Zandvoortse Joke de Jong. Heel Zandvoort kent het natuurlijk. Maar eh, hoe word je in vredesnaam onderwijzer van een jaar? En niet alleen van Zandvoort, maar van heel Nederland. Nou, dat zal ik vertellen. Ik ben uh, kunstdocent, theaterkunstdocent op het Schoter in Haarlem. Daar geef ik drama en kunst algemeen. Ja. En uh, ik ben opgegeven door een collega en ik had ook haar dochter in mijn mentorklas. En uh, nou, zij heeft het plan opgevat om mij op te geven als leraar van het jaar. Dat doe je bij de onderwijscoöperatie. Dat is een overkoepelend orgaan waar heel veel vakbonden uh, binnen het onderwijs in zijn vertegenwoordigd. Uh, en uh, nou, dat had hij, denk ik, op zo'n wervende manier gedaan dat ik op een shortlist kwam van tien. Ik heb hem hier voor me. ja. Dus ik ben uh, toen, ja, toen werd ik gebeld. Het zijn, het, zijn, het zijn meerdere sectoren: hè? Ja. MBO, tien, uh, uh, voortgezet onderwijs, tien. Klopt. Uh, SO, VSO, ook tien uh, of elf. Ja. En wat is dus PO dus ook een het uh, onderwijs dus dazies, onderwijs. basisonderwijs, okay. ook tien. Ja. En uh, nou dat maar dat werd betekent al 40, heel werd al heel 40 kandidaten. ja ja nou van de waren echt honderden inzendingen. dus ja. dat is dan dus die onderwijscoöperatie die gaat dan daardoorheen en kiest er tien. Nou, de basis waarop zij die keuken hebben gemaakt... Het is al bijzonder gemaakt. dat je dan bij die Dat Dieke is zitten. waar, ja. Maar dat is eigenlijk... Uh... Dat komt omdat mijn collega, dat denk ik op zo'n wervende manier, heeft gedaan. Die ja. heeft dingen uh, van mij opgemerkt waarvan ze dacht, wauw, ik ga haar opgeven. Uh, nou ja, toen uh, werd mijn schoolleiding gebeld. Van nou, er is iets bijzonders aan de hand. Wanneer was dat? Joker de Jong, dat was in juni vorig jaar. Ik was op uh, excursie met mijn mentorklas en toen werd ik gebeld. Uh, dat de volgende dag uh, er taart en bloemen gebracht zouden worden door de onderwijscoöperatie. Om mij uh, in het zonnetje te zetten. Nou, dat is gebeurd. En daarna was het aan mij. Want dan ben ik een van de tien. Ja, en toen uh, moest ik een filmpje en een motivatiebrief schrijven. Waarom ik een jaar lang als ambassadeur voor het voortgezet onderwijs zou kunnen optreden. Want oh, dat, dat zit eraan verbonden. Dat zit eraan verbonden. Aha. Want ja, ik vind beste leraar. Ik vind het een hele eer. Uh, maar ik ben de beste ambassadeur voor dit jaar voor het voortgezet onderwijs. Zo, uh, zo heb ik hem ook... Uh, Ingevlogen in eigenlijk. Ja. Nou en uh, ja. Toen is de trein gaan rijden. En toen kwam ik, werd ik finalist. Toen werd ik gebeld. Dat was in uh, september. Dus net na de uh, zomervakantie werd dit ik gebeld. Jaar. Dit jaar. Ja. Dat ik finalist was. Toen was ik een van de drie. Nou en daarna. Uh, ja. Een jurydag, uh, Een pitch houden. Uh, over Wat is dat? Een pitch houden is dus eigenlijk een korte presentatie. Van 1-2 minuten. Waarin je uitlegt. Waarom ben ik nu ambassadeur voor het VO? Wat heb ik te vertellen? Nou, toen heb ik het verteld... is ook mooi dat je het dus uh, kan presenteren als ambassadeur en niet van ik ben de winnaar. Want nee. is de, hè, Precies, nou ja, want ik vind dat ook, het is natuurlijk een wedstrijd. Ja. Ja, en ik heb altijd zoiets... Jeetjes, ze komen niet bij mij in de klas kijken. Nee. Dus ik voel mij ook helemaal niet de beste leraar van Nederland. Maar inmiddels ben ik wel heel erg trots... Uh, op het feit dat ik een jaar lang dat mooie vak uh, mag, mag promoten, vertegenwoordigen... Ja. promoten, aanschuiven bij... Nou, van, van de week was ik bij de inspectie. Bij de directeur van de inspectie, VO. En zij heeft ook hele mooie plannen. Hè, om bij zo'n team van inspecteurs ook iemand uit het werkveld toe te voegen... Uh, om zo de scholen te bezoeken. Heel mooi initiatief. Je hebt het maar druk mee. Ik heb het er heel druk mee. <laughs> maar ik geef ook nog gewoon les. Ja. ja. Want ik, ik zeg, ja, ik ben wel verkozen tot beste leraar... en niet tot beste politicus of beleidsmaker. Want dat gaat, het blijft bij mij gaan om gewoon contact met die kinderen maar, in de klas. Maar nu, nu dat moment dat jij krijgt te horen van... je bent de beste van heel Nederland. Ja. Nou, dat was wel bijzonder. Onderwijscoöperatie had een bus ter beschikking gesteld. Collega's mee. Rector van de school mee. Natuurlijk een enorme kans om ook het schoter landelijk goeie, goeie te PR. noemen. Hele goede PR. Dus zij waren ook heel blij. Uh, leerlingen mee. Die vonden het ook fantastisch. Ik vertelde aan mijn mentorklas begin van het jaar. Er bestaat een kans dat ik beste leraar van het jaar word. En jullie natuurlijk de beste klas van het jaar. Dus ja. zij, zij waren heel enthousiast. Dus leerlingen mee. Uh, ja, in de onderwijscoöperatie had er een heel feestje van gemaakt. De, de, de, Waar was het feest? De finalist. Het was in Amersfoort, ROC Amersfoort. Zij hadden, het was gekoppeld aan uh, het onderwijscongres, aan het jaarlijkse uh, onderwijscongres daar. Uh, minister Bussemaker was er. En die heeft. Uh, Mag je die niet situëren? Ik heb het nog niet gedaan. No. Ik heb keurig netjes minister en u gezegd. Maar we gaan nog een keer uh, uh, naar het ministerie, en wie weet. Maar uh, nee, ik heb haar uh, netjes u. Maar wel, ik heb wel gezoend. Ze heeft mij wel gefeliciteerd. Dus toen hebben we, gaf zij mij wel drie zoenen. Ja. ja, dat was wel een bijzonder moment. Champagne ging open. En dus uh, daarna hebben we het gepast gevierd. Ja, meteen daarna uh, belde de NOS voor een uh, Ik wil net interview. zeggen, de, ja. heeft de landelijke pers daar ja. nog iets aan ja, gedaan? Ja, de NOS belde. En die uh, uh, hebben het ook gepubliceerd. Uh, ja, niet in, het, niet in het nieuws met beeld, maar wel uh, nou, dat op papier, komt zeg wel. maar. Ja. Hey, en maar wat ik ook heel belangrijk vind, want dat, dat, he, er staat hier in dat uh, verhaal van jou van uh, een paar dingen waar ik me voor wil inzetten. Het belang van voldoende praktijk in de lerarenopleiding. En dat is natuurlijk ook niet te onderschatten hè, hoe belangrijk het is in die opleiding van die leraren om zeg maar beter. Uh, creatief te kunnen zijn met, met kinderen op, die, op dat voortgezet onderwijs. Ja, ja daar, daar wil ik me ook voor gaan inzetten. Het grote school waar ik werk is ook opleidingsschool. Ik ben daar leraaropleider, dus dat betekent dat uh, alle docenten in opleiding... die bij ons uh, een plek hebben, een stageplek hebben, uh, dat coördineer ik. En ik zie ook dat dat wat ze op de opleiding leren... en dat wat ze in de praktijk meemaken, dat daar toch wel een, uh, dat toch, dat er toch een gat... In zit. Nou, om dat te dichten, dat lijkt me, lijkt me een, hele mooie, een heel mooi punt om ook als ambassadeur mee te mee nemen, mee te nemen. Ja. Ja. en om te noemen in, in de contacten die ik die ik heb dit jaar. Ja. Ik, ik ga even terug naar jouw voorgeschiedenis. Je bent verpleegkundige. Ja. En opeens zie ik degene van je vader en dergelijke <laughs> terugkomen van het onderwijs gelonkt. Ja. Nou, Hij was dan wel zo. gymnastieker. Maar... Ja, mijn vader was uh, gymnastiekleraar. Ja. Dat zei hij ook altijd. Hij gaf geen, uh, hij gaf lichamelijke opvoeding. Oef. Dat ja, zei hij ja. Ja, en, dat, en, en met name op de opvoeding. opvoeding daar, uh, We leggen kennen mij, allemaal uh, handenjong. Jong. Handen Jong, dat, ja. Jazeker, yep. uh, ja, dus ja, het is mij wel, voor, het is mij wel voorgeleefd. Uh, maar ja, ook, maar toch ook het, het vak als verpleegkundige aandacht hebben hè, voor eigenlijk de mens achter het ziek zijn. Dat, uh, ja, luisteren. Soort, luisteren. Uh, die individuele aandacht, ja, die transfer maak ik ook in de klas. Ik kan het zeggen, want die, daar heb je wel een voordeel mee natuurlijk. Hè? Met, met jouw achtergrond als verpleegkundige, denk vind, ik. Vind ik wel, ja. Uh, uh, toch uh, Dat je op jonge leeftijd al uh, te maken krijgt met, uh, nou ja, met, met, ziek, met ziek zijn, afhankelijkheid. En ja, hoe jij daar zeg maar, het verschil in kan maken. Ja. Dat, uh, uh, dat is denk ik een mooie waarde om ook mee te nemen. Ja, het begrip, hè, want begrip is natuurlijk een heel groot en breed ding. Ook voor kinderen. Absoluut. Die, he, dat ja. ze weten waar ze terecht kunnen, maar... Het heeft ook te maken met vorming en dat is het, dat, dat beelddoen zeg maar, wat we nu uh, uh, weer meer in het onderwijs eigenlijk uh, uh, als speerpunt willen, willen brengen. Dat je leerlingen leert gewoon om, om je heen te kijken. Wie woont er naast je? Wat kun je betekenen voor uh, de mensen om je heen? Ja. Heel belangrijk. Sociaal gedrag. Sociaal gedrag, Ja. ja. Merk je dan ook iets van, van de verschil in achtergronden uh, in, van de kinderen in je klas? Uh, rijk uh, uh, ras, natuurlijk, uh, dat soort zaken. Die uh, diversiteit is... Ja. Uh, en dat moet je wel samen zien te brengen. Altijd, die moet je samenbrengen. Daar, uh, daar hebben wij als uh, docenten een hele belangrijke taak hoe, in ook. Hoe doe je dat met jouw expressieve vakken die je dan geeft? Ja, drama is daar natuurlijk een heel mooi... Uh, middel voor, want uh, bij drama richt je je eigenlijk op een, uh, een doen-als-of situatie. Je speelt rollen, uh, je maakt verhalen. Dus dat is heel creatief. Dus juist uh, in zo'n verhaal, uh, als je een ander personage speelt, kun je dat soort situaties heel goed uitspelen en uh, daar de aandacht op brengen. Dus en dan komen wel emoties los dan uh, bij je kinderen. Los. Ja. En hoe los je dat dan weer ja. op? Ja, Nou, het is heel mooi... Uh, om, om kinderen uit te dagen om nou eens zo'n rol te spelen die niet zo dicht bij jezelf staat. Ja, en om dan gedrag te oefenen in een rol, dus het is wel heel veilig, uh, om die gewoon te oefenen. Pesten, en het wordt soorten. heel technisch, technisch benaderd. Dus hoe speel je nu bijvoorbeeld een heel verlegen iemand als je zelf heel expressief ja. bent? Hoe los je een ruzie op? Zelf doe je dat misschien om erop te slaan, maar dit personage is heel diplomatiek. Oh, ga eens onderzoeken hoe je dat dan doet. Dus dat vind ik een heel mooi middel... om ook sociale vaardigheden gewoon te oefenen. En je ziet ook de resultaten daarvan. Zeker. Pesten ja. en dergelijke. Ja. Pesten is, al, pest is door, de, door de jaren heen altijd een thema... wat ieder Onvoorstelbaar. jaar... Onvoorstelbaar. Ik, ik wat kan elk niet jaar bij. weer op de agenda staat. Ja. En dat, ja, dat hoe, heeft... hoe, hoe, hoe komt het dat, hè? Dat, dat? Ik kan daar nog steeds niet bij hoe het komt... dat mensen überhaupt dat doen... Waarom? Waar komt dat vandaan? Is dat hun eigen onzekerheid? Want dat is het waarschijnlijk. Het zijn vaak zelf hele onzekere mensen. Die zeg maar, op die manier de aandacht bij zichzelf weg proberen te halen. En dan gaan pesten. Ja, ik zeg altijd, kinderen die pesten zitten in hun nesten. Dus het komt dat. heel vaak uh, voort uit eigen onzekerheid. Maar ook wel... Uh, Rol, rolmodellen uh, die ze uh, zelf hebben gezien. Soms ja. zijn ze zelf gepest en denken nou dit nooit meer. En ik uh, sta één stapje voor. Eén stapje voor. Maar ja, waar mensen samen zijn, of het nou kinderen zijn of volwassenen zijn. Uh, ja. Als je hoort dat er op kantoor blijkbaar ook uh, gepest wordt, ja. dan, dan ja. Ja. Nou, Dat heeft ook Wat wel weer met die beelding te maken. Hoe, hoe ga je met elkaar om? Ja. Dat uh, nou, Jok, ik kan me voorstellen, je bent een, een beroemdheid, dat er ook ouders zijn die zeggen, ja, mijn kind zit wel niet bij jou in de klas, maar ik zie problemen. Mag ik een keer met je praten? Nou ja, ik ben, ik ben mentor. Uh, ja. een, uh, ouders van mijn mentor, uh, leerlingen, nou, die spreek ik regelmatig. Uh, maar ja, wij hebben op school ook leerlingbegeleiding, uh, zorgcoördinator. Ja, maar dat bedoelt niet op school. Maar hier in Zandvoort. Oh, nee, Zandvoort. Een ouder die problemen Zandvoort. heeft met kinderen. Die die, die ik, ik, ga Joke eens bellen. Want die is leraar. Die is leraar. het <laughs> alsjeblieft. moet. Alsjeblieft, nog op de bordje. <laughs> ik zeg mijn telefoonnummer niet. <laughs> <laughs> nou, het is wel zo. Ja, ik, ik woon hier natuurlijk in Zandvoort. En ja... Je komt elkaar hier allemaal tegen. Ja. Omdat het wel. Uh, ja, mensen spreken me er wel op aan. En uh, ja, dan heb ik het daarover. En dan vertel ik wat ik allemaal doe. En, uh, maar met name ook dat mijn speerpunt blijft liggen. Gewoon op mijn lestaken. En om uh, actief te zijn in de school. Uh, maar ja, ik kom ook veel oud leer, of, uh, leerlingen tegen met wie ik vroeger. Uh, ja. uh, want ik heb hier ook op school gezeten. Ik heb hier op de Gertenbach gezeten. Dus de Gertenbach belde mij wel. Die zijn me toen. Uh, boekje bezig. Uh, kan je niet een gastles komen uh, geven. Ja, ja, ja, ja. Dat uh, uh, foto uh, laatste uh, van de week, foto's gemaakt uh, in de school en uh, interviewtje gegeven over uh, hoe ik het heb beleefd uh, op de Gerterbach. Dus dat soort, soort dingen komen wel op me af. Dat was een Koerselman? Het was in de tijd van uh, meneer Sinker was Zeker. directeur. Ja, ja dat heb ik net nog meegemaakt. Zijn dus echt was zoals hij... restaurants? Ja, daar nou heb ik geen les van gehad. Ja. Maar wel van meneer Nijboer. Die nam ja, er naar elkaar over. Meneer Karst. Nou, meneer Zwanik, die heb ik ook genoemd. Het is echt een nou, groot voorbeeld voor mij. Want die heeft mij eigenlijk ja, op dat toneel uh, gezet. En heb ik ontdekt: wauw, ja, dit is echt. Uh, het is echt iets voor mij. Was die meneer Sink een Zandwoord trouwens? Ja. ja. ja. ja. grappig, want ik heb, al, ja. Uh, ik heb in Brabant op school gezeten. Onder onze hoofd wel heette ook meneer Sink. Ik denk, nou, misschien uh, ja. had hij een andere ja. achtergrond. Meneer Sink, ja, meneer is dus helaas overleden, maar mevrouw Sink de toch leeft nog steeds. En is jong en uh, pittig. En, ja. Uh, ja. Een hele mooie vrouw. Uh, jij hebt uh, natuurlijk ook onderwijstoneel gedaan, want dat hadden we gisteren hadden we de ja. finale ja. onderwijstoneel, -toneel, ja, Sinterklaas -toneel, Sinterklaas Toneel. met alle onderwijzers van, jaren, van alle scholen ja. alle scholen deed je mee gisteren. Zo mooi en het, je het werd het weer één groot feest natuurlijk, want ja, zoals je weet, de, de spelers houden zich nooit aan de tekst en er komt wat tussendoor <laughs> zeker de laatste, de de laatste, laatste het, avond het was is het Schemieren 2.0 de regisseur gaat naar huis en die kan het niet aanhoren en de voorstelling duurt een half uur langer maar dat heb jij ook jarenlang gedaan uh, ja. Nou, ik heb, zelf, ik heb zelf niet in het Sinterklaas Toneel meegespeeld. Want, want maar ik heb het wel gezien als kind. Want ik heb hier natuurlijk ook ja. mijn uh, basisschool, uh, ik zat op Vanheuven school, En dan gingen we naar het Sinterklaas Toneel. Ja, geweldig. En het is, dat is ook heel verbindend. En ja. uh, voor leerlingen uh, een feestje om je. Uh, je juf of meester op het toneel te zien staan... en om te zien dat zij samen, door te repeteren en om samen te werken... iets neer te zetten. Dat is zo een mooi voorbeeld. Uh, ook belangrijk voor de samenwerking van de scholen. Heel belangrijk, ja. Ja. ja. Dus ja, ik vind het een geweldig initiatief. Gisteren hadden wij op school uh, de talentenshow. Dus ja, ik was daar naartoe gegaan om mijn eigen leerlingen uh, te supporten. Maar er was ook een docentenact... En. En, dat is, en dat is geweldig. Doe je daar ook aan mee? Ja. Vorig jaar heb ik eraan meegedaan. En dit jaar was het aan de, aan de mannen. En die hadden een dansact gedaan. En uh, ja leerlingen vinden dat geweldig. Om te zien dat ze de tijd moeite in hebben gestoken. Hoe ze samenwerken. En uh, om dat over te brengen. Kortom, het museum. Schoter ja, sch uh, schoter, nee, schoter. Scho het Schoter heet het. Schoter. Het, is, uh, het is een, een samenwerking, uh, jaren geleden samengegaan. De Klaas de Vries, Mavo en het Lorens Lyceum ja. zijn samengegaan in Schoterscholengemeenschap. Kortweg Het Schoter, in Haarlem-Noord staat het. Okay. Waar zullen ze blij zijn met jou? <laughs> Ik denk het. <laughs> ja. Maar ik ook met de school want ja. Wij moeten, wij moeten stoppen want ja. anders kunnen nee, we niet doorgaan, Ja, we, nee, we kunnen hartstikke gezellig doorkletsen. Joke nogmaals gefeliciteerd uh, bijzonder chapeau. Ik neem een pet voor je af want uh, ik vind het heel knap dat je uit zoveel kandidaten eruit gehaald bent en dat betekent wel heel wat. Je bent de kanjer blijkbaar. Nou. Niet blijkbaar. Kunnen, het is zo. Ja. ja. Ja, maar jij kent er persoonlijk ik niet. Ja. Dankjewel Dank wel. voor je komst ja. en uh, geniet uh, van je ambassadeurschap. En uh, nou, uh, het komt helemaal goed, want je kunt uh, prima praten. Dankjewel en, voor je komst. Dankjewel.